pvda senator Marleen Bart heeft toegegeven dat het niet handig was om bij de gemeente Wassenaar te vragen om huurverlaging. Haar man was net opgestapt als burgemeester in Wassenaar, maar de gemeente vulde zijn wachtgeld aan. Toch vond Bart dat, ze de, huur de, ambt, dat de huur van de ambtswoning 1400 euro omlaag kon. Achteraf niet handig, zegt de senator nu.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 Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek. De NOS en Nieuwsuur ontdekten dat hele stukken waren overgeschreven zonder bronvermelding. De uitgever trekt het boek terug vanwege wat hij noemt verwijzingsfouten en drukfouten. In het centrum van Shanghai in China is een busje van de weg geraakt en brandend ingereden op voetgangers. Zeker 18 mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De Chinese autoriteiten gaan uit van een ongeluk en niet van een aanslag. Het weer, bewolkt en buien met kans op hagelen, natte sneeuw en ook gladheid. Er is ook wat zon, er staat vrij veel wind en het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat bij Hoevelaken 5 minuten vertraging. Ook op de A1 bij Eenbrugge vijf minuten erbij. Op de A7 Horensaardam vijf minuten tussen Horen en Purmerend Noord. Ook uh, drie kilometer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. De weg is daar weer vrij. rechterrijstrook is nog steeds dicht op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... door een kapotte vrachtwagen tussen Knoop het Gouw en Rotterdam. Prins Alexander 20 minuten erbij. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat drie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 Autobedrijf Sandvoort ook groemt op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Franse zangeres, dans, af en toe een beetje jazzy. Nou, tot zover, Ellen uh, Broadband. Prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist, Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn fa favorieten is Beardy Bell, een uh, Noorse uh, zangeres. Heeft een nieuwe CD gemaakt. Ik denk dat die CD 2016, is, eind 2016 is. Met niet tenminste mensen. Onder andere Brugge Wesseltoft, Gregory Hudson, Ruben Georges en Joshua Redman. Uh, die CD heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beady Bell. Dat moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken. Beady Bell dan een ander nummer van BD Be Bell, Turn Back Time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 understand it yet go on and get it said you could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 Michel, Bani Bila en Meid Elker.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 En ons zijn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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oud-minister Willem Vermeend noemt het buitengewoon ergelijk... dat zijn boek over cybersecurity is verschenen zonder goede bronvermelding. Hij spreekt van een stommiteit en onzorgvuldigheid... en zoekt uit hoe het kon gebeuren. Gisteren werd bekend dat in het boek zonder bronvermelding... stukken zijn overgenomen uit onder meer de Volkskrant, NRC en Wikipedia. Vermeend zegt dat hij zijn stukken altijd met bronvermelding inlevert. Hij zegt dat hij zelf heeft gevraagd om het boek uit de handel te nemen. Vermeens co-auteur Rian van R